Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het voorarrest van Gukman T., de hoofdverdachte van de tramaanslag in Utrecht... wordt met minimaal twee weken verlengd. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 37-jarige T. wordt verdacht van moord of doodslag met een terroristisch motief. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij de aanslag van maandag werden drie mensen doodgeschoten. en raakten er vijf gewond. De Universiteit van Utrecht heeft veel klachten gekregen over een docent... die schreef na de verkiezingswinst van Forum voor Democratie op Facebook... Volkert, waar ben je? Verwijzend naar de moordenaar van Pim Fortuyn. Het bericht veroorzaakte veel ophef op sociale media. Mensen zeggen dat ze aangifte tegen hem gaan doen van haatzaaien... en ze willen dat hij wordt ontslagen. Hij zou ook doodsbedreigingen hebben gekregen. De docent heeft zijn excuses aangeboden en zijn Facebookpagina verwijderd. De Universiteit van Utrecht gaat met hem in gesprek.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 Gemeenten in Groningen moeten meer oog hebben voor mensen die door de aardbevingen psychische problemen hebben. Volgens de GGD ligt de nadruk nu nog te veel op het herstellen van schade aan huizen. Mensen met psychische problemen gaan vaak niet uit zichzelf naar de dokter, zegt de GGD in Groningen. Daarom moeten gemeenten actief naar hen op zoek. Dat weer nog, droge en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgen bewolkt, in het zuidoosten wat regen en dan wordt het 9 tot 14 graden.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 Me Shining a lot cause they wanted it seen change on. My dear, it's been a difficult year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 face a, a bit of the truth. Che si hier la notte è giovane, giovani vecchi. You dance for you and you dance for you. Flat just yeah, flat just yeah. Call on the le vanno, come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, uh. io. Video di ragazzi, pezzi dentro un telefono, la notte giovane, adesso, d'amore che non Te non ci penso più, te non ci penso più, faccio schiaffi, faccio schiaffi, con le onde con vatole, brando, come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te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 I, said, I can't do golden rings, but I'll give you everything